Het is tien uur, Job met het NOS-journaal. Tourbaas Prudom noemt de aanrijding waarbij Johnny Hogerland vanmiddag ten val kwam onaanvaardbaar. Hij beraadt zich morgen op maatregelen. Een toerenauto reed de Spanjaard Fletcher vanmiddag aan. En die nam Hogerland mee in zijn val. De Nederlander belandde in het prikkeldraad. Hogerland heeft diepe snijwonden die in het ziekenhuis zijn gehecht. Hij zei na de etappe een zeeuw krijgen ze niet kapot. Maar was zichtbaar geëmotioneerd. De auto die de renners aanreed is van de Franse televisie en is uit de toer gezet. De Franse tv-zender heeft excuses aangeboden. Hulpdiensten zijn gisteravond massaal uitgerukt op het Hollands Diep bij Numansdorp. Het kustwachtcentrum was gewaarschuwd omdat er rode lichtkogels boven het water waren gezien.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 Ga naar rabobank.nl/slash toegangsie. Ecoutez de etappe van de van 10 à 11 uur. c'est is Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Dit is Jeroen Stomphorst. Het gesprek van de dag was het ongeluk van Johnny Hogerland. Hij werd in de kopgroep van zijn fiets gereden door een onoplettende chauffeur. Echt ongelooflijk, en toen zag je Johnny Hogerland echt uh, ja, de greppel invallen uh, en in het uh, prikkeldraad. Hogerland rijdt de etappe uit, komt op achterstand binnen, maar weigert de chauffeur te veroordelen. Je kunt schandalen doen, maar ik denk ook niet dat ze het expres doen. Uh... Alles is goed geregeld hier, alleen ja, eh, ik kan boos zijn, maar ik denk dat niemand zoiets expres. De ploegleider Michel Cornelissen zag het allemaal gebeuren. Hij schrok zich lang. Hij lag half naakt, zijn broek was helemaal van zijn kont af. Uh, maar echt hele diepe sneewonden in zijn kuit en in zijn bil. Maar hij bloeide gelijk verschrikkelijk. Dus ja, het... Het was gelijk overdag. Toerdirecteur Christian Pudon noemt het een schandaal en wil de auto en de chauffeur uit de tour verwijderen. Het is een schandaal parce qu'il n'a pas obéi à l'injonction de s'effacer pour laisser passer le directeur sportief en lui de doubler aan een moment waarop het was. propice. Het is een vrai schandaal. De Rouwbank kreeg vandaag weer een beetje moraal. Louis Leon Sanchez bonde etappe. Het is Louis Leon Sanchez die de overwinning pakt. Hij weet het al. Het is een zoentje. Hij doet een duim in de mond. Hij wint de etappe met voorsprong. Goedenavond, welkom bij de avondetappe. Met alles natuurlijk over die bizarre negende etappe van de Ronde van Frankrijk. Laten we meteen maar eens contact gaan zoeken met onze analyticus Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. We trekken je hier meteen erbij, want er is toch zoveel gebeurd. Heb jij het ooit zo bizar meegemaakt? Nee, zo bizar nog niet. Ik vond het al heel heftig de afgelopen week, maar dit uh, breekt natuurlijk alle records. Kan het ermee te maken hebben dat het al de hele week zo onrustig is dat het nu nog onrustiger wordt of dat het nou, zo blijft? Er zal, uh, kijk, we hebben het gelukkig of jammer genoeg niet in beeld gehad. Maar er zal iemand een foutje gemaakt hebben in de afdaling. Het lag daar glipperig. Ik zag Johnny ook, ja. ook een keer met zijn voetje eruit. Dus die voelde zijn achterwiel gaan. Ik had de indruk dat het ongeveer op diezelfde hoogte... met het peloton zoiets gebeuren later. Uh, je hebt van die mannen, die hebben de banden spijkerhard staan. Die rekenen dus niet op een uh, vochtige weg... Ja, dus, uh, ja een stuurfoutje is uh, rijden elkaar van de fiets af. En ja, dan gaan de, in dit geval gaan er uh, ja, eigenlijk twee klassementmannen uh, omzeep. En ja, daar hebben we van de week al veel te veel meegemaakt. De klassementmannen doen niks van voren, maar doen van alles van achteren. Ze vallen eraf. Ja. En dat is uh, ja, ongekend. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. En dan het, en natuurlijk uh, ja, en helemaal het, het, het gekke van het gekke dat een, een auto die er eigenlijk helemaal niks te zoeken heeft... want uh, ja, het is gewoon een wagen van uh, TV Frans... waar een, uh, een roekeloze chauffeur... die totaal geen inzicht heeft in wat koers is... want anders haal je op dat moment niet in. En ik vind het nog heel netjes uh, hoe Johnny daarmee omgaat. Ja, dat is de prijs. Hè? Laten we het ja, even en, gaan luisteren, Henk. De preuker, daarna nog even verder praten over alles wat er gebeurd is met Johnny Hogerland. Want uh, hij reed dus uh, na dat ongeluk aangeslagen etappe toch uit. Ja, wat een hels. Op de finish stond zijn vader te wachten op zijn zoon. U hoort het in de verslag van Steven Dalebout. Ik heb nou alleen maar uh, oog voor uh, dat hij hier aankomt. Dat ik hem even... ja. ...gewoon toe kan spreken en even kan helpen daar waar het moeilijk is. De, de rest komt later wel. En dan komt Johnny Hoogeland over de finish. Iedereen duikt op om de pers, fotografen, camera's... ...en ook de vader van Johnny Hoogeland, Kees Hoogeland. Johnny Hoogeland parkeert zijn fiets naast het publiek, naast het hek... ...en buigt zijn hoofd voorover... Op het stuur met het hoofd naar beneden. Johnny Hogeland wordt vervolgens nog gewoon gehuldigd... voor zijn nieuw overwonnen bolletjestrui. Stapt dan het podium af en staat Hancock, collega Hancock te woord. Ik heb een paar verschrikkelijk ja Ik denk dat dat wel goed komt Ik heb Geen breuk of niks, maar ja, het is een en alleen de Toen de Franse tabel vrij zit, je pakt de berg draai en je kunt over een rit rijden en dan word je op zo'n lullige manier uitgeschakeld. Ja, daar gaat er heel veel door je heen. Ja, het is natuurlijk schandalig wat er gebeurt, hè? Ja, eh, je kunt schandalen, doen, maar ik denk ook niet dat ze het expres doen. Eh, alles is goed geregeld hier. Alleen, ja, eh, ik kan boos zijn, maar ik denk dat niemand zoiets expres doet. Kan je vertellen wat er gebeurde? Je wordt geraakt en je ja, we zien je echt de hekken invliegen. Wat gebeurde er wat weet je daar nog van? Nou, op het duur was het 5,5 minuten en we wisten gewoon dat we het gingen redden. Bij mij was het best er wel af, omdat ik voor die bergpunt echt gereden had. En uh, we reden gewoon kop over kop en we reden rechts van de weg en ineens uh, die auto, ik weet niet wat er komt, hij moet uitwijken, hij pakt Fletch mee en ik word gewoon met 60, 65 uh, in het prikkeldraad gelanceerd. En dan? Ja, je ligt daar, bedoel je, ja, snijdt aan alle kanten in je? Ja, ik vloog over de kop, ik zat vast aan het prikkeldraad. En ja, ik keek naar mijn benen en ik zei. Het eerste wat je denkt is verder fietsen. Alleen ik keek naar mezelf en. Micha was er gelijk, zijn nieuwe broek uh, dokter verzorgen. En ja, daarnet uh, keek in de bus. Ik dacht alleen dat dit was, maar ik heb hier een snijhond, ik heb hier een snijwond. Ik heb drie diepe snijwonden, dus ik ben nu dat ziekenhuis. Dan wordt Hogeland afgevoerd in de ambulance naar het ziekenhuis. Langs de vakantie en langs ploegleider Michel Cornelissen die de dag nog eens opnieuw beleeft. We begonnen te geloven in het dagsucces en dan in het ja, ene split second zie ik hem door de lucht vliegen. En, uh, ja, een, een drama voor ons natuurlijk. Hij lag in het prikkeldraad. Uh, vertel, vertel wat je aantrof inderdaad. Ja, een schreeuwende Johnny Johnny lag helemaal in het prikkeldraad gewikkeld. Want hij snijwonden op zijn billen, op alle twee zijn benen en in zijn kuiten. Hij lag gewoon helemaal strak in het prikkeldraad. Uh, we hebben hem echt het paaltje helemaal terug uit moeten draaien. Hij had geen broek meer aan zijn kont. Ik heb een broek uit de auto moeten pakken, uh, maar hij bloeide verschrikkelijk. En, uh, ja, ik vreesde het, het ergste, maar hij is toch doorgefietst. Wonder boven wonder. En, uh, ja, nou, de teleurstelling natuurlijk. Nou, is het teleurstelling of uh, heb jij de manoeuvre gezien van die auto? Ik bedoel, is het ook woede? Nee, nou, ik heb het niet gezien. Ik reed uh, vierde auto achter de kopgroep en dan rijden twee... Uh, twee commissarissen achter. Ik heb hem alleen door de lucht zien vliegen en ik, ik hoor eigenlijk hier pas een beetje wat er gebeurd is. Maar in principe, ja, voor mij doet het er niet veel toe. Het is nou alleen de teleurstelling dat we niet hebben meekunnen. Ik zal niet zeggen dat we gewonnen hebben, maar mee hebben kunnen strijden voor de zegen die we, ja, waar we wel daarvoor gereden hebben natuurlijk. Heb je maar kunnen spreken? Ja, ik heb de laatste 20 kilometer naast hem gereden en uh, ja, de teleurstelling droven we zijn gezicht af, maar aan de andere kant ook alweer de strijdlust. Want uh, hij begon al over weer in de aanval, dus... Uh, maar ja, je moet afwachten hoe het morgen gaat met die hechtingen. Het gaat niet helpen natuurlijk. Ja, In de reportage hoorde u dus dat uh, Johnny Hoogland naar het ziekenhuis moest. En uh, toen hij daar bij het ziekenhuis weer naar buiten kwam, kwam hij hankok tegen. Ja, Johnny, hoe is het nu? Ja, nu had het al. Ik uh, ben inmiddels een beetje van de streep gekomen. Maar ja, het was een uh, hel. Wat hebben ze gedaan hier in het ziekenhuis met je, Wat, uh, met je, met je wonden? Ja, ze hebben alles hier stond met en uh, bekeken. En, uh, ja, mijn bil moest gehecht worden. 11 hechtingen in mijn bil. Uh, 11 hechtingen in mijn linkerkuit. En dan nog uh, hier in mijn knie. Of hier in mijn knie uh, ja, net op de. Net, gelukkig net naast de pees. Uh, als het in de pees is, dan kun je niks meer dan kun je stoppen. En, dus 33 hechtingen in totaal. Dus dat is genoeg, denk ik. Je bent gehavend. En je had dat nog veel erger af kunnen lopen? Ja, natuurlijk Ik had veel, veel erger af kunnen lopen. Ik heb niks gebroken. Ja, het is alleen afwachten hoe het morgen is. Ik, moet, uh, ik maak me meest zorgen om de hechtingen uh, bij mijn pees in mijn linkerknie. Want ja, als ik uh, daar niet meer mee kan fietsen, dan, uh, dan is het gewoon over. Maar ik hoop dat dat wel kan. Gelukkig heb je een rustdag morgen. Ja, het is wel de beste dag om een rustdag te hebben, denk ik. Ja, Henk. Henk Lubberding. Ja. Er zijn eigenlijk geen woorden voor wat er vanmiddag gebeurd is. Maar, maar probeer het toch eens. Nou ja, ja, kijk, zo'n auto die, uh, ja, die moet passeren. Maar op, op zo'n moment passeren, daar ja, kan een week nog inschatten dat dat niet kan. En uh, hij had trouwens nog ruimte voor die, om, om nog dichter langs die boom te rijden. Maar ja, hij dacht van niet, denk ik. En hij stuurt de stuur naar binnen. Hij raakt flits, ja. Dat lijkt een ja. schrikreactie, hè? Ja, dat is gewoon een schrikreactie. Maar... Ja, het is natuurlijk uh, voor zo'n chauffeur eenvoudiger om naar rechts te sturen dan naar links. En dichter bij die boom te komen. Want dan denk ik... <laughs> ja, je kunt beter een paar renders van de fiets afrijden. Maar uh, ja, op dat moment doet die man dat niet meer opzetten. En heeft Johnny ook groot gelijk in. Maar het gebeurt op dat moment. En er rijden veel te veel onervaren mensen rond. Die dan allemaal zo nodig nog in die Tour mee moeten rijden. Ja, natuurlijk wordt deze man uh, uit de Tour gezet. En logisch ook. Maar het is wel gedaan. En het is gebeurd. En Fletja wordt uh, omvergereden en neemt... Uh, ja, ik is niet mee en dat de rest dan nog op de fiets blijft zitten. Wat vind je daarvan? Uh, ja, ja. Ik, ik vind dat, ja, zoiets dat moet niet kunnen. Maar ja, het gebeurt. En ja, dat, is, dat is ook koers. Maar nog kun, even... Kun, de, de, de, ja, kun je aan mij wel vragen: ja, wat, wat, wat moeten we hiermee doen? Ja. Uh, ja, gewoon uit de koers zetten. Net als uh, motards die zich niet aan de regels houden, uh, die moeten er ook uit. Dus. Ja. En in de toekomst zullen ze er zeker over na gaan denken. Ja, Wie al heel wat... snel, morgen wordt er al, uh, geloof ik, over vergaderd. Maar wat, wat moet er gebeuren? Moet er gewoon uh, een boel auto's minder? Is dat gewoon zo simpel? Ja, ik morgen... begreep vandaag nog, Cathéo de Roy. Uh, daar waren we mee, uh, mee op bezoek. En uh, die zei ook nog van. Uh, ja, in mijn tijd zegt hij. Wat er allemaal meer reed in die caravaan als wij in die ploegleiders waren zaten. Er reed de hele dag reed links van ons een hele stoet auto's waar jij vandaag van. Wat doen die hier eigenlijk? <lacht> en dat is van uh, TV Frans, van TV Hupplepub en uh, zender Dus, zender Zo. Ja. En die hebben dan allemaal gasten mee, die dan weer, uh, ja, die moeten de koers zien. Maar ook daar zie je geen koers. Maar ze rijden wel die ploegleiders steeds in de weg. Want wanneer een ploegleider naar voren moet omdat er lek gereden wordt of omdat ze om andere redenen opgeroepen worden, rijden die auto's ook steeds in de weg. Ja, en dan heb je toch wel, ja, uh, vind ik, ervaren mensen nodig die, uh, die weten uh, hoe het spelletje daarachter speelt. En, uh, ja, en die, deze rij wordt veel te groot en het is niet meer, het is niet meer aan te sturen. Um, dan Johnny Hoogland, ja, hij noemt het, hè, 33 hechtingen, meen ik, eh, aan alle kanten van zijn lichaam. Kan je daar wat mee doorfietsen? Nou, uh, hij zegt al, uh, de rustdag komt echt uh, op een goed moment. Ik ben blij dat hij uh, naar de streep heeft kunnen fietsen en dat er niks beschadigd is want voor hetzelfde geld heb je een slagaderlijke bloeding... want ik zag hem echt op zijn rug... en met zijn benen nog eens een keer goed in dat prikkeldraad hakkelen. Nou, ik ben een boerenzoon, dus ik weet hoe prikkeldraad kan voelen. Maar ik ben er gelukkig nog nooit zo hard ingevallen. Maar dat is verschrikkelijk. Die punten, hoe diep dat die erin kunnen snijden... dat is niet maar zo een sneetje. Je, je hebt gerafeld vlees aan je benen hangen. Hè? En anders dan kom je eigenlijk nog goed weg, in zijn geval misschien. Maar daar gaan we dus moeten afwachten. Maar het karakter wat hij toont, gisteren aangeeft van... ja, ik wil vandaag... Of morgen wil ik meezitten. Dan kan ik punten vergaren. En hij zit er dan ook. Uh, en hoe hij ervoor vecht en in een afdaling gelost wordt. Omdat hij toch moeite heeft met, uh, ja, met toch de stuurmanskund van uh, Ja, hij, hij heeft toch schrik in een afdaling. Maar heeft, buiten dit is, ja, gaat het even om. Maar dan hoe hij dan zich terugvecht weer terug om bij die mannen te komen. Om toch nog weer punten te pakken. En dan moet hij sprinten met Veucler. En Flukra legt zich op die andere klimmetjes er ook bij neer... en hij denkt, nou, ik ga voor dat geel, pak jij die bolletjes maar... we gaan elkaar het leven niet zuur maken. Ja, dat moet je toch eerst afdwingen. Ja. En dat dwong hij toch af. Maar ondertussen was er natuurlijk wat gebeurd in het peloton. Dat, uh, he, de Vino-Koerov, uh, we komen zometeen nog wel op terug. Maar daar lag het op een gegeven moment stil. Ja, en dat is dan, dat is dan het geluk bij een ongeluk dat het peloton dus uh, wel tot rust komt. En dan zie je weer dat toch bepaalde een, een, een wel een uitstraling hebben... zoals vorig jaar Cancellara die uh, de boel kan stilleggen. Nee, nu en nu was Schilbert. het Chilbert, He, ja. die op de eerste lijn gelijk gaat zitten. En natuurlijk het eerste de Leopards aanspreekt van... hé, hey, kom jongens, uh, we gaan nu toch niet gek doen zeker, hè? <laughs> ja, want die houden in de smiezen natuurlijk nu. Nee, maar, nee, maar kijk, die hebben vorig jaar uh, dit graag gewild... Toen wouden ze ook dat, dat, dat de boel dus lam gelegd werd. Ja. Ja, en dan konden ze moeilijk tegen Gilbert. Want wie is Gilbert? Ja, dat is ook een man met uh, een bepaalde uitstraling. Ja, Dan kunnen ze moeilijk zeggen van... Uh, hey, het is Tour de Fransen daar hebben we niks mee te maken. Nee, vorig jaar smeekten ze het er ook om. En toen heeft het peloton zich ook uh, ingehouden. Totdat de klassementmannen niet meer terugkomen. Ja, toen werd de koers weer uh, de koers. Maar de fut was er toch wel aardig uit. En uh, ja, de belangen. Ja, wie had er nog belang... Ja. Evans had niet zoveel... Uh, de hele dag nog geen, uh, geen goesting... zoals aan Bellag dat zet, zegt... om uh, het heft in handen te nemen. Die moeten nog niet zo nodig, die hele trui. Ja, dus dan krijg je toch... Uh, ja, waar iedereen toch wel een klein beetje op gehoopt had... dat die groep eens een keer vooruit bleef. Alleen Verkler was de gevaarlijkste man voor het klassement. Die, die, ja, die hebben ze niet zo graag zo'n eind voorop. En dat was een beetje... ja, uh, vijf minuten hebben ze... en dan kregen ze eens een keer uh, een kleine vier minuten... Ja, toen kwam die valpartij, ja het was nog minder, geloof ik, 2,5 minuten. En toen kwam die valpartij, en ze kregen eigenlijk gratis weer uh, die vijf minuten. Ja, en toen veel Veuclein natuurlijk ook. Uh, ja, nu moet ik vol, vol rijden voor, uh, voor die gele trui. En daar profiteert dan weer uiteindelijk weer Rabo van dat die Leon Sands toch met goede benen nog uh, ja. Ja, de etappe wint. Ja, en zo kan het verkeren. De een zijn dood is aan de ander zijn brood. We gaan het hebben over uh, de Rabo. Uh, luister mee, Henk. Uh, want ja. uh, we, we gaan natuurlijk ook naar Robert Geesink luisteren. Want die dacht gisteren nog een opgeven... Wat een heel zware dag en zijn moraal was eh, tot het nulpunt gedaald, zou je kunnen zeggen. En ook vandaag zag het er aanvankelijk niet goed uit. Op de eerste klim moest hij al afhaken, moest hij lossen. Maar zie, Geesting kwam er doorheen en stond na de finish gewoon Jeroen Willard te woord. Robert Geesink, in de avond zie je er beter uit dan in de ochtend vandaag. Ja, nou ja ik kom, dan hebben we natuurlijk al een paar dagen zonder weg zijn. En, uh, ja, dus, uh, ook met die val en alles erop en eraan begon, natuurlijk, uh, ja, begon mijn lichaam ook wat te, te leiden. Uh, en ik kwam er beter door, ik kwam er vandaag doorheen, uh, zeg maar, uh, leek het wel. En uh, ja, vooral dankzij de mannen, de mannen van de ploeg, die me uh, ja, zijn blijven motiveren en blijven helpen. En uh, ja, die waren voor mij vandaag echt. Uh, ja, die waren voor mij heel erg belangrijk vandaag. En uh, dan Louis Leon, uh, horen dat Louis Leon wint, ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ik bedoel, uh, we hebben hele moeilijke dagen gekend van uh, de, ja, deze tour al met de ploeg. En uh, vandaag is het een uh, hele mooie dag. Kort medisch communiqué dan nog. Hoe sta je ervoor? Ja, uh, ja aan de betere hand hoop ik. En uh, vandaag, uh, wat ik net al zei, ik kom er een beetje door... En, uh, ja, ik bedoel, die schaafhonden die gaan hier uh, in een paar dagen dicht. Maar uh, ik denk niet dat de schaafhonden het probleem zijn. Maar meer de bloeduitstortingen die daar zeg maar, uh, onder allemaal zitten. En, uh, maar ja, wat ik al zeg, het, het lijkt beter te gaan. Dus we kunnen nu ook wel uh, over het vallen beginnen. Maar ik hoop dat ik nu met die rust achterbij een beetje doorkom. Ja, maar je had enig voordeel dat anderen zijn gevallen. Ja. Maar dat, Veel stil. Dat, dat, ja, dat heeft, heeft mij zeker geholpen vandaag in de koers. En, uh, en, en, en, en ja... Het is een voor die mannen dat dus op zo'n manier uh, twee mannen in ieder geval de Tour moeten verlaten die toch voor het klassement hier waren. En, uh, maar uh, voor mij was, het, uh, was dat even een stukje rust misschien wel uh, doorslaggevend. Uh. Ja, hij doelde natuurlijk op uh, Vino en uh, Van der Broek. Um, goed nieuws dus voor de ploeg. Geesink aan de betere hand. Etappen zegen op zak. Steven Dadenboud nam de dag dus door met ploegleider Adrie van Houwelingen. Vanochtend zei je, er is mijn enige medie tegen al het ongeluk en dat is aanvallen en winnen. Uh, en daar komt het nog uit ook. Ja, nou dat toont de veerkracht van de ploeg. En dat is een groot, groot compliment aan alle renners, maar ook de uh, begeleiders, het hele team uh, wat hier aanwezig is. Louis Leon Sanchez rijdt in die kopgroep. Uh, er gebeurt van alles vandaag. Uh, op welk moment denk je van dit kan voor ons nog wel eens goed uit gaan pakken? Nou, dat is eigenlijk al op het moment uh, dat die zes wegrijden. En daarvoor zijn er uh, al drie andere renners van ons gemeld in ontsnappingspogingen. Dus dan weet je eigenlijk al dat het met de veerkracht... Goed Ja, omhelzing en een oerkreet van Maarten Cialinghi. Geef, geef het een beetje aan het gevoel wat er bij jullie leeft? Ja, nou, wat ik zojuist zeg, het is een overwinning van het team. Natuurlijk, uh, Luis Leon die zorgt ervoor. Maar we hadden vanochtend al zoiets van, uh, dit kan een verrassende dag worden... en uh, we moeten ons niet laten leiden door wat er gisteren met Robert gebeurd is... Dus of eigenlijk de afgelopen dagen en de tijdsverlies van gisteren. We hebben een heel sterke ploeg en daar moeten we gebruik van maken. Dus aanvallen. En er was net op het moment dat iedereen zei... ja, nou heeft Rabo die hele ploeg om Robert Geesing heen gebouwd... en dan gaat het net wat minder. Wat zouden ze nu nog uh, moeten en kunnen doen? Uh, jullie tonen hier meteen uh, spierballen mee. Ja, nou, uh, dat hebben we vandaag laten zien wat we moeten doen aanvallen En uh, aanvallen op het terrein uh, wat ons ligt, wat onze renners ligt. En dat was er vandaag. En dan, als je aanvalt kun je succes afdwingen. Hoeveel druk neemt het weg bij de ploeg? Nou, het is een, een, een mooi succes natuurlijk. Hè? Zeker na een uh, goede week toer. Je hebt een rit gewonnen. Dan ga je morgen met een, een gerust gevoel. De rustdag in. Aan de andere kant blijven er wel zorgen rondom Robert. Hoe hij zal herstellen en verder zal herstellen. En hoeveel tijd het zal vergen. En uh, hoe hij ervoor zal staan als we eenmaal de bergen intrekken. Hij moest los op die eerste klim. Hij sloot daarna weer aan. Um, wat voor beeld kreeg jij van hem in de rest van de etappe? Nou, ik kreeg wel de indruk dat hij uh, in het verloop van de etappe verbeterde. En uh, ja, goed. Dat geeft dan toch een beetje hoop voor de toekomst. Dus op die rustdag aan de ene kant daar naar kijken. En aan de andere kant... Uh... Ja, het is eigenlijk al een beetje een achtbaan hè, van de emoties deze Tour de France, of niet? Ja, dat geldt niet alleen bij ons. Maar uh, we zijn vandaag weer een aantal ploegen zeer zwaar getroffen. En uh, ja, het, uh, het hoort denk ik een beetje bij de hectiek van de, van de Tour. Heb je meegeregeld wat Johnny Hoogland is gebeurd? Ja, dat heb ik meegekregen, ja. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het... Uh... In eerste instantie natuurlijk heel erg spijtig voor Johnny, maar ik vind het aan de andere kant ook heel erg eigenlijk dat het kan gebeuren in een wielerwedstrijd Dat je omver gereden wordt in een kopgroep van vijf renners uh, door een auto van de Franse televisie. Ja, dat is uh, duidelijk. Adrie van Houwelingen sprak met uh, Steven Dadebout, Henk, Henk Lubberding. Goedenavond ja. nog even. Um, laten we eerst beginnen met Luis Leon Sanchez, want ja, dat is natuurlijk een prachtige opsteker, in ieder geval voor hem en voor de ploeg. Ja, dat kon niet op een beter moment komen natuurlijk. Alleen, ja, het is wat Adrie zegt, je moet het wel proberen af te dwingen. En uh, ja, de schouders eronder voor het vertrek. En het was inderdaad een etappe uh, waar iedereen wel een beetje op kon rekenen... dat het wel eens een keer kon lukken. Eén ja. van de weinige etappes die je van de kon uitstippelen. En uh, ja, en daar hebben ze ook inderdaad de mannen voor. En die moet je dan voorop hebben. En dat, uh, dat is gelukt. En... Um, LL Cool S he, wordt hij genoemd door Robert het <laughs> Omdat hij zo uh, cool is blijk, blijkbaar. En hij bleef ook lang cool in die finale. Sanchez. Ja, maar dat is de ervaring. Uh, een beetje pokeren. Uh, een paar keer overslaan. Uh, onderweg. Ja, toch zo zuinig mogelijk aan die streep komen. Want hij weet dat Veukler een ja. lastige klant is. Nou, dat was nou, leuk. Ja, en dan komt natuurlijk het verhaal dat ik al zeg dat ze uh, die, ja, die minuten eigenlijk terugkrijgen... omdat het peloton ja, eigenlijk in stilte gaat, gaat fietsen. Ja dan, uh, ja, dan denkt die Verklaar... ja, maar nu is mijn kans echt heel groot... maar ik moet wel de gang erin houden. En daar profiteren toch die twee andere mannen van. Ja. En uh, ja, het is wat Adrie ook zegt... daar kun je pas afdwingen als je erbij zit. Je moet er eerst bij zitten. En ja, voor, voor Robert is dit uh, al een goede opsteker... omdat dat er in ieder geval een grote druk wegvalt... er is gelukkig een etappe gewonnen. En dat is bijna aan Rabo verplicht. Ja, en het haalt en, de druk van zijn van. Ja, dat hangt toch wel een beetje druk bij hem weg. Ja. Uh, er wordt weer gelachen. Uh, we hebben toch nog succes. Uh, wat er vandaag ook duidelijk aanwezig is... en daar zal hij vandaag en morgen nog heel goed over nadenken, Robert... dat hij niet het enige slachtoffer is in de Tour. Ja, Want er, zijn, nog al, er ja. zijn nogal slachtoffers. En als je... Zoals Van den Broek de hele week nog niet valt. En je ligt er dus één keer echt bij. En het is klaar. En Vino eigenlijk hetzelfde. De hele week heb ik hem ook nog niet... Uh, ja, stond er misschien een keer bij, maar echt niet echt gevallen. Ja, en die mannen die zijn gelijk uit de toer. En dat zijn ook klassementmannen. En dat, ja, dan denk ik... Kom op, Robert. Er is nog niks verloren. nee maar Er is nog, nog helemaal niks verloren. Ik had nog even een vraagje over Luis Leon Sanchez. Want er werd getwijfeld door allerlei kenners... van moet Rabon wel meenemen... want hij presteert zo slecht uh, dit voorseizoen en het voorjaar. Nou, die critici die snoert je even de mond. Ja, maar dat kun je ook maar op één manier. En dat is je benen laten spreken. En als je, niet, als je niet gepresteerd had, dus onder zijn niveau... hadden ze allemaal gezegd, wat hadden ze met hem moeten doen? In, wat moeten ze met hem in de Tour? Ja. Maar zo is het altijd. Kijk, en, uh, ook dat de, is ervaring, hè? Telt dan ja, maar al. de begeleiding kijkt toch van... Uh, hoe werkt zo'n man naar de Tour toe, uh, heeft alle hoogtestages meegedaan... gedaan, verkend, uh, dan zie je toch en dan weet je toch... wat voor niveau of die jongen heeft. En of er in Nederland betere renners zitten... dan zeg ik gelijk erachteraan, nee, die hebben wij niet beter. Al, nee. en, al, al is Leon Sanchez in mindere doen... dan hebben we nog niet een betere Nederlander. Dus dan moeten we heel snel mee stoppen. En, uh, en, en dat, dat, dat, ook weer, of dat is ook weer zoiets. Uh, als een jongen onder zijn niveau het hele voorjaar presteert heb vertrouwen erin dat het wel goed, ging, goed, ja. goed, goed gaat. En toon ook dat je achter zo'n jongen blijft staan. En doe er alles voor dat hij in die Tour goed kan zijn. En dat hebben ze gedaan. En dan moet je voor de Tour ook niet meer gaan twijfelen. Uh, hij redde een redelijk kampioenschap. Dan denk ik, up, niet meer zeuren. Ja, en dan was hij heel lang zeker van zijn plek. En de, ja, dan kan zo'n jongen ook uh, rustig naar zo'n zo Tour toe werken. En ze hebben hem daar verder in, in, in met rust gelaten. dat is toch wel een stukje kwaliteit. Ja, die ik, die ik toch wel uh, heel belangrijk vind. Die ik nu uh, bij de Rabo-ploeg toch, uh, ja, toch terug vind. Ja, Die ik aarde ja. toch wel een beetje weg kwijt was. Dat is anders dan vroeger. Nou ja, dan vroeger. Ik heb wel eens andere jaren meegemaakt, ja. ja. Um, nou, daar hadden we het even over. Je noemde het al. Kopmannen die wegvallen. Vandaag dus Vino en uh, Jurgen van den Broek. Of nog een omega-farmer lotto. Eh, eerder natuurlijk al Wiggins. Bryco, en Horner. Radio Shack, Tom Bonen. Een grote naam die veel wegvalt. Ja, wat betekent dat voor de rest van de Tour, Henk? Uh, dat het voor ons denk ik een minder leuke Tour wordt. Want anders hadden we nog altijd een strijd voor uh, een tweede plek. Een vierde plek. Uh, ja, om maar bij die eerste tien te rijden. Maar het wordt, het wordt, het wordt eigenlijk op de verkeerde manier uitgedund. Ja. Dit, dit, dit zijn slachtoffers. Niet op kwaliteit? Nee, nee, niet op waarde eraf gereden. Of dus, hoe je het allemaal maar wilt noemen. Overigens maar, is maar, door ook gevallen. Hè? Die heeft ook weer last van zijn knie. Dus ja. dat kan helemaal helemaal rampzalig maken. Ja, dat zou helemaal een triest verhaal worden. Hij gaf me ook de indruk... toen hij uh, op die laatste klim... dat hij uh, ook niet zo fris zat. Dus, uh, maar ja, goed. Uh, hij heeft ook een rustdag. En laten we hopen dat, dat hij in de koers blijft. En dat hij nog een uh, ja, steeds aanvallen... Uh, hij zou moeten aanvallen en dat hij dat ook gaat doen. En ja. dat hij het kan. En dat we nou een strijd krijgen tussen Evans, de slekkies en uh, Kleurde, komt ja. En, en dan betekent... houdt het En dan houdt het al een beetje op. En dan hebben we, ja, nou ja, Gezing, uh, als, die, als die jongen erdoor komt. En dan hopen we dat dus, dus toch allemaal wel op. Uh, ja, dat hij die, dat die toch uh, nog meer kan spelen. Uh, ja, voor, voor een vijfde of een vierde plek van mijn part zou mij een, een zorg wezen. Maar hij, hij moet weer meedoen. Ja, ja en, en dan... Ja, is Tour de Frans zei Het is bikkelhard. En hij is niet de enige die, uh, die geconfronteerd wordt... met uh, de hardheid van de koers en van valpartijen en, en teleurstellingen. Want je... ja, zo, zo zit een Tour in elkaar. Ja, daarom hem gisteren nog, zou ik maar zeggen, Tetro troost aan. Maar uh, zijn eigen Tetro troost ja. is dus eigenlijk die, die, die, die overwinning die de Rabo nu pakt. Misschien wel, hè? Dat, die mentale opkikker die hij nodig had. Want hij, hij zag er ja. gewoon echt anders uit, na de etappe nou. voor de etappe nog. Oké, okay, maar wat ik, wat ik van hem hoorde... is ook dat uh, uh, de jongens, dat hij daar heel veel aan te danken had... dat, dat ze moed in hebben gesproken. Ja. En uh, mij het heel erg zorgen toen hij in het vertrek al van achteren reed. Nou. En uh, ik denk, oh jee, als dit maar goed gaat. En hoe krijg je zo'n jongen zo snel mogelijk van voren? En op een gegeven moment zie ik hem in het midden... en ik zie hem op een gegeven moment van voren rijden. Kijk, als je van voren rijdt, dan let je niet op... Goh. Die knakker die rijdt wel zo slecht. En hij rijdt nog beter dan ik. Normaal is hij al lang gelost en die zit nu nog voor me te rijden. Goh, waar rijdt hij makkelijk. Die rijdt nog een tand lichter als ik en ik zit te harken. En alles, alles zie je. En, alles. en als je op de eerste rij zit, zie je dat dan eens. kun je het wel slecht hebben. Maar je bent dan veel meer bezig met jezelf ja. en met, uh, met de koers. En hij is bezig op dat moment van Sanchez heeft een kans om te winnen. En je bent weer eigenlijk bij de les. En je zit op een veel veiliger plekje. Ja, dus, dus het is allemaal... En, en, en daar heb je ploegmaten voor nodig die jou net over die drempel heen kunnen trekken... en je voorin dat peloton kunnen afzetten en ook je, je er kunnen houden. En dat kost heel veel moeite en dat kost heel veel ervaring. En die jongens zitten gelukkig dit jaar in de ploeg. Die hebben daar goed opgepakt. Jij zegt, uh, het, het zou dus kunnen zeg maar, dat, dat de, de strijd wordt verengd... tot misschien uh, 1, 2, 3 mensen uh, de, de komende tijd voor het klassement... Betekent het ook dat de ploegen anders gaan rijden? Dat je bijvoorbeeld in de etappes wel weer uh, meer ontsnapping hebben, Omdat, omdat ja, de vrijbuiters krijgen nu de kans, zou je kunnen zeggen... als hun kopmannen wegvallen. Nou, de Leopards hebben dus nog niks ondernomen. Hebben nog niks, geen, uh, nee. niks op hun schouders genomen. Evans, plo, uh, voor een paar dagen terug. Vandaag ook niet. Bleven ze in hun schulp. En uh, ja, totdat uh, Huishoff eigenlijk zei van... jongens, uh, ja, we gaan het nog even proberen. Uh, alleen, ja... Hij zag ook wel, dit heeft geen zin. En uh, de fut zal ook wel een keer uit zijn benen zijn. En, en dan, dan is het ook klaar. En dan blijft die koproep op dezelfde afstand rijden. En ja dat zo nog wel eens... Uh, ja, ik ben benieuwd wie nou dadelijk uh, het heft in handen neemt. Evans zal toch iets moeten. Ja. In ieder geval, uh, lijkt mij. <lacht> ja. Ja, maar, ja. Maar het hangt er puur vanaf. Wie, wie, wie zit er voorop? En, uh, uh, nou, en nu, nu is het makkelijk, want ze hebben Verclare... En die wil natuurlijk die gele trui zo lang mogelijk vasthouden. En daar is hij toe in staat tot en met donderdag. Uh, kan hij dat uh, bolwerken? En die ploeg zal weer op kop rijden. Dus die klassementmannen, Evans, Slekjes... Ja, die zitten weer op, op, ja, eigenlijk op gemak. Die hoeven weer nog steeds niks te doen. Dus die laten alles aan de over. Ja. En dat is uh, uh, voor ons niet zo leuk. Laat dus je krijgt toch een beetje een gesloten koers. Laat de Pierre nemen komen. He, ja, dat lijkt mij wel. Oké, okay. Henk Lubberding, dankjewel. Morgen rustig, maar ik spreek je gewoon, toch? Dat is wat jullie willen. <laughs> ja. Oh nee, oh nee ja, dan, dan, dan zullen me, jullie me mobiel moeten inbellen... want uh, deze jongen gaat naar de Tour. En ik ben dinsdag even bij Mat aan tafel. Kijk. En nou, ik denk, ik ga hem op de rustdag... want dan hebben ze me toch niet nodig. Valt ook nog niks, niks ja, te melden. Nou, maar... Ik heb je altijd wat te vragen, Henk. Oké, okay, dan, okay, uh, dan gewoon maar even de mobiel de bellen. Ja. Is goed. Ga, ik hang al je aan de telefoon. Dankjewel. Goedemiddag. De klassementen in de Tour. De klassementen, ja. Thomas Vöckler is dus de nieuwe eigenaar van de gele trui. Hij heeft een voorsprong van 1 minuut 49... Op Luis Leon Sanchez, gevolgd door Cadel Evans. En de broertjes Slek staan op 4 en 5 op 2,5 minuut. Robert Geesing staat de 15e op ruim 4 minuten. En komt er door naar de zestiende positie in. De groene trui zit stevig om de schouders van Philippe Gilbert. En de Bolletjes trui is dus gewoon weer in het bezit van Johnny Hogerland. wat heet gewoon. Robert Geesing start dinsdag ook gewoon weer in de witte trui. Hush, not child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. De muziek in de avondetap is uitstekend te noemen wat mij betreft. Curtis Mayfield, move on up. We verlaten de Tour de France even en we gaan naar Zwitserland, naar Luzern. Een bronzen en een zilveren medaille daar voor de Nederlandse roeiers. En dat een week of vijf voor de start van de WK. Het gebeurde allemaal bij de wereldbekerfinales in Luzern. De medailles werden gewonnen door de vrouwen en de mannen acht. Voor de rest kwam geen enkele Nederlandse ploeg in de buurt van Eren metaal. De dames acht werd na een sterke periode... en winst in de eerste wereldbeker van dit jaar beschouwd als kandidaat voor goud... terwijl de mannen vooral hoopten op een goed resultaat. Rachna Niemeyer doet verslag. De Nederlandse vrouwen bezig aan de laatste 500 meter van hun damesfinale. En dat ziet er vooralsnog behoorlijk uit, want Nederland ligt op medaillekoers. Bovenaan de Canadezen, achter de Amerikanen. Dat scheelt niet veel. In Nederland blijft de Engelsen nog steeds voor. Het verschil met de winnaars is een bootlengte. Maar hier komt niemand meer bij. En dat ziet er dus goed uit met het oog op het wereldkampioenschap. Wat er binnenkort aankomt in Slovenië. Een, uh, ja, een bronzen medaille geeft u minder goed gevoel dan, uh, dan een zilveren of eigenlijk een gouden medaille. We zijn hier niet voor het brons gekomen. En, uh, het is uh, ja, wel zo uitgepakt. Dus het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant wil je wel blij zijn en trots zijn dat je een medaille haalt, maar uiteindelijk uh, is dat gevoel er niet helemaal. Claudia Belderbos, een van de acht Nederlandse vrouwen. Helemaal tevreden is ze dus niet met de bronzen medaille. En dat terwijl de boot aanzienlijk beter vaart dan in het vorige seizoen... toen Nederland op het wereldkampioenschap nog buiten het podium terecht kwam bijvoorbeeld. Ja, het gaat onwijs goed. Ja, en ik ben ook onwijs trots op die meiden op, op de lijn die we nu, uh, nu hebben. We hebben dit seizoen een gigantische sprong gemaakt. Fysiek en, en technisch. En met de terugkomst van Susanna is dat gewoon eigenlijk uh, weer op gang gekomen. Zij heeft ons echt uit een, uh, uit een dal getrokken. En, ja, we hebben met die groep de hele winter zo hard gewerkt. En uh, ja, dat pakt dan nu op het, in Lutzer uit met een bronzen plak. Maar ja, ik, weet, ik voel gewoon aan de groep en aan mezelf dat er nog zoveel rek in deze groep zit. Dat ik nog wel ja, een mooie resultaten in de toekomst liggen. Het is gewoon jammer dat het nu nog niet is, maar ik denk dat het we ons wel nog op scherp zal zetten voor toekomstige toernooien. De Nederlandse vrouwenboot draait goed dit jaar met winst in de Eerste Wereldbeker, winst in Nederland, winst in Sint-Petersburg. Het ziet er goed uit. En dat kan ermee te maken hebben dat er een wijziging is geweest. Want Femke Dekker, een van de grand dames van het Nederlandse roeien. Voormalig slagvrouw. Zij is buiten de boot terechtgekomen en vervangen door Annemiek de Haan. Fem heeft de, daarvoor heeft zij mijn plek overgenomen en nu neem ik het weer van haar over. Dus ja, dat. Uh... Het is dus wel anders kan ik me voorstellen dat op het moment dat zij buiten de boot komt te zitten dan dat het een meisje is die net aankomt, 19 jaar is en uh, dan aansluit bij, bij de groep. Nou ja, kijk, het blijft wel topsport en je wil gewoon met uh, de beste ploeg varen en ja, je gaat niet met iemand varen zo van oh het is zielig want ze zat de afgelopen twee jaar zat ze er ook in. En dat is met iedereen zo, dat is niet alleen met Femke zo, je wil gewoon de snelste ploeg hier op het water hebben en ik denk... Nee, ik kan niet voor hem spreken, maar ik neem aan dat zij ook gewoon... Uh, dat heeft ze ook al eerder gezegd, dat ze de, uh, iets toe wil voegen. En uh, ja, het is aan de coaches nu om... Um te bedenken of zij nu dit nog willen wijzigen. In principe ligt de acht op één plek nog open en die plek, dat gaat dan uh, voor mij en om degene die daar nu zit. Maar ik denk niet dat een vrouw uh, acht op een bepaalde plek iemand belangrijker is. Het gaat om uh, harmonie van uh, roeiers inclusief stuurvrouw. Het is een hele mooie plek. Uh, alleen in Peking zat ik ook een boeg. Ik weet gewoon dat ik op de uiteindes heel goed kan roeien en dat het ook een plek voor mij is. En uh, ik denk dat Annemiek nu een uh, good, good job doet, zeg maar laat zien dat die acht uh, ook met haar goed vaart en het belang is nu dat ik erin kom. Ik ben ik ben niet iemand die ergens moet zitten als ik maar ergens zit. Geeft het jou nog een bepaalde extra push of een bepaald gevoel van bewijsdrang? Ja, tuurlijk. Ik moet mijn best blijven doen. Ik voel die hete adem al in mijn nek natuurlijk. <laughs> ja. Jullie kwamen voor goud. Um, hebben dat niet gehaald. Waren jullie de te kloppen ploeg naar de wedstrijden van de afgelopen weken? Um, nou, niet... Per se, denk ik. Want we hebben gewoon nog niet tegen de Amerikanen gevaren. En dit is de eerste, weer, de eerste wedstrijd waar we ze dan treffen, zeg maar. Maar we hebben dus wel tegen de Canadezen al een aantal keer gegroeid. Ja, en dan hebben we gewoon elke keer gewonnen. En dan is het wel een klein beetje zuur dat we er nu, uh, nu achter varen. Maar ik denk dat het op het WK... Moet, uh, ik denk dat we dan wel... Uh... Om de slotdag van deze tegenvallende wereldbeker in zijn compleet te maken, nog even kort naar de mannen. Diederik Simon komt met een grote grijns uit de boot, want de Holland 8 eindigt na een ruim een jaar weer een keer op het podium met zilver. Dit is, uh, dit is weer een podiumplek, dat is altijd lekker. Groot verschil, vierde, vijfde, zesde. Dat, dat telt eigenlijk niet, hè. Ik wist, we wisten wel dat het uh, basisniveau gewoon wel beter was nu. We hebben goed getraind, ploeg, ploeg een klein beetje gewijzigd. Maar ja, dan moet het nog wel even eruit komen. Dus ik ben blij dat dat dan ook gebeurt. Uiteindelijk varen in Zwitserland maar drie boten in de finale. Dat valt tegen, zeker als je kijkt naar eerdere toernooien in een voor-Olympisch jaar. Binnenkort het Olympisch kwalificatiemoment in Bled in Slovenië. Kort. Marianne Vos heeft als eerste Nederlandse wielrenster de ronde van Italië gewonnen. In de afsluitende tijdrit kwam haar eindzegen niet meer in gevaar. Ondanks een lekke band. Een makkelijke dag bestaat volgens Vos niet in een grote ronde. Ja, dat bestaat dus echt niet. Nee, nee En zeker niet in de tijdrit. Dan moet je gewoon voluit. En als je ook nog lekker rijdt, dan wordt het helemaal een beetje spannend. Maar mijn eerste hier even van genieten. De Nederlandse tennissers hebben de davis Cup ontmoeting met Zuid-Afrika met 3-1 verloren. Robin Haase was in de derde partij niet opgewassen tegen Kevin Anderson. Haase verloor in vier sets en was teleurgesteld. Wij gingen hier naartoe om uh, met verwachting natuurlijk dat we winnen, want uh, we hebben uh, zelf ook een, een goed team. En, um, en uh, het is jammer dat, uh, uh, dat we uiteindelijk niet hebben kunnen winnen. En, uh, en hopelijk uh, kunnen we volgend jaar wel die stap richting uh, de wereldgroep maken. Door de nederlaag verspeelt Nederland dus deelname aan de play-offs... voor een terugkeer naar de wereldgroep. Hazen zei dat al. De Nederlandse volleybalmannen hebben zich niet weten te plaatsen... voor de finale van de European League in Slowakije. Oranje verloor de beslissende wedstrijd tegen Spanje met 3-0. Zegen met 3-0 of 3-1 was nodig geweest om door te gaan. heeft Edwin binnen. Dit team uh, is denk ik in een hele goede ontwikkeling uh, bezig. Als we kijken naar uh, onze cijfers uh, in deze pool... dan zijn wij eigenlijk als tweede geplaatst beter dan de andere eerste. Dus uh, ik denk dat we heel, heel tevreden kunnen zijn. En uh, nou, daar zijn we dus ook. Ferrari heeft zijn eerste Grand Prix-zegen van dit jaar te pakken in de Formule 1. De Spanjaard Fernando Alonso won de grote prijs van Groot-Brittannië... op het circuit van Silverstone. Sebastian Vettel eindigde als tweede. en De Duitse behield daardoor de leiding in het wereldkampioenschap. De stadion Mark Webber, die van pole position was vertrokken... finishte als derde. En de Amerikaanse vrouwen hebben de halve finales bereikt van het WK voetbal in Duitsland. Amerika nam de strafschoppen beter dan Brazilië. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1, na verlenging 2-2. Frankrijk is de volgende tegenstander van Team USA. De andere halve finale gaat tussen Japan en Zweden. Het ongeluk kwam rechtstreeks in beeld, schokte de kijkers en is inmiddels wereldnieuws geworden. Johnny Hogeland in kansrijke positie in de kopgroep van vandaag aangereden door een auto van de Franse televisie. Na afloop was er woede en de verontwaardiging. Jeroen Wielaard hoorde het commentaar van Christian Prudhomme en sprak met ploegleider Hilaire van der Schuren van Vacansoleil. Maar wat ik wil gewoon zeggen, is dat twee accidents die aan de media in kilkuur op de Tour de France. Een moteur, een fotograaf en ensuite een techniek. Dat zijn natuurlijk twee accidents te veel. En dat is veel, veel, veel. Aan tal van media had tourbaas Christian Prudhomme iets uit te leggen over ongelukken veroorzaakt door mediaverkeer. Eerst het ongeluk uit de eerste week met een motor. Vandaag dus met een assistentieauto van de Franse televisie. Twee ongelukken te veel. Maar wat gebeurde er nu? C'est une voiture direct de Franse televisie. Vanmiddag vroeg Thomas Veugler om een bidon. Het interne kanaal Radio Tour gaf alleen toestemming aan de ploegleidersauto's om te passeren. De wagen van de Franse televisie luisterde daar niet naar, ging door en reed de renners aan. Er is geen excuus voor, volgens Prudhomme. Die moest toegeven dat het een schandaal is.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 We gaan ondernemen. In overleg met ja, en zo, in overleg met Christian, in overleg met Jean-Francois. jean françois jean Pachou, de wedstrijd directeur. De wedstrijd directeur. Aan zulke zaken moeten er een keer paal en perk gesteld worden. Aan zulke zaken moeten we zorgen dat, er in, dat het vooral in de toekomst niet meer kan gebeuren. Er was sprake zelfs even van een schadeclaim... Uh, uh, uit de mond van uh, jullie ploegmanager, directeur Daan Luiks. Ja, ik, dat weet ik niet. Ik heb daar nog niet eens gezien. Uh, uh, ik, de we overweging? Gaan, we gaan dat morgen allemaal uh, een keer rustig bekijken op de rustdag. En dan gaan we kijken wat dan we gaan doen. Komt er morgen een nieuw overleg met de directie? Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Zo'n rustdag is misschien een voordeel voor die gevallen, jongen. Het kan een voordeel voor Johnny zijn... dat hij morgen toch kan herstellen... en dat hij hopelijk uh, maandag terug... eh, uh, dinsdag verder kan. Tweets uit de Tour. Het is uh, bijna logisch dat de bizarre aanrijding... van Fletcher en Hoogland het gesprek natuurlijk was op Twitter. Leopardrenner Max Monfort zegt... degene die de auto bestuurde... moet voor de rest van zijn leven worden uitgesloten... In ieder geval nu is dat inmiddels gebeurd. Fabian Cancellara is niet mild. De man die mijn vriend Fletcher aanreed verdient dezelfde pijn. als dus Cancellara op Twitter. Mark Cavendish heeft een oplossing. Iedereen die meedoet aan een koers moet een verplichte geschreven en praktijktest afleggen, moet hij zeggen. Frank Slek sluit de dag. Ik heb geen woorden om vandaag te beschrijven. Moet eerst slapen. En dan heb ik morgen nog wel wat te zeggen. Vakantsolei is weinig bespaard gebleven vandaag. Dus voor alle ellende, voor alle ellende rond Johnny Hogeland had het de eerste tik nauwelijks verwerkt. Wout Poels was de eerste Nederlander die de tour moest verlaten. Ja, Gio, hij is er niet meer bij, hè? Nee, helaas, Wout Poels is afgestapt. Hij was uh, meteen een van de eerste lossers toen het tempo in het peloton omhoog ging. De van die Bevestra aan de voorkant van het peloton... Eén moet er altijd de eerste zijn. En die ene, die in dit geval de eerste is, is Wout Poels van Van Hij redde het niet. Ziekte zorgde ervoor dat zijn lichaam uitgemergeld was... en dat hij de finish niet haalde. Eén moet de eerste zijn, en dat moet Wout nu allemaal uitleggen aan de pers... Dit had een, was een droom, nietwaar? Ja, ik bedoel, uh, het hadden altijd wel van, ik woon Aan rijden. de televisie. Ik ja, weet je al bijna van dat uh, gedaan is? Dus mijn uh, benen draaien niet. Mijn maak voel ik weer. Uh, aan de schrijvende pers. Ja, ik ben heel slap, uh, twee dagen heel lang. En tenslotte ook aan de radio, aan mij. Hoe vaak heb je nou moeten uitleggen vandaag al waarom het niet meer ging? Uh, ja, al uh, heel vaak kom je in die bus uit en dan staan daar allemaal collega's van de schrijvende pers, mijn collega's in ieder geval. Reis je daar dan op voor dat je een slecht verhaal te vertellen hebt? Uh, nou ja, het is zoals het is en uh, ik kan er wel van alles omheen gaan vertellen. Maar ja, als je ziek bent, houdt het gewoon op en uh, ja, dan is het klaar. Dan gaat het niet meer, dan is het lichaam leeg. Ja, ja het lichaam is gewoon op en de energie is op. En als uh, met een auto als er brandstof uh, op is, ja, dan rijdt hij ook niet meer verder. Wilde de geest nog wel? Ja, Zelf wil ik heel graag gewoon door, maar, maar ja, als het gewoon niet meer gaat en je, en je voelt je zo moe... het liefst zou ik nou in de bus gaan liggen en, uh, of naar het hotel toen lekker op bed gaan liggen en beter horen. En horen dan die gesprekken met, met mij en met mijn collega's, die horen er dan bij? Dat is helaas ja, uh, bijkomende schade, om het zo maar te zeggen. Ja, misschien wel een beetje. En, uh, ik bedoel, als het goed gaat, dan, uh, dan is de pers er ook. En als het dan minder gaat, dan moet je ze ook te woord kunnen staan. En, uh, ja. Dus tien minuutjes of zo en dan is het ook weer gedaan. Oké, okay, je zou het liefst in de bus willen gaan liggen... Maar ja, dat kan natuurlijk niet Dus z'n Wanneer ga je naar huis? Ja, ik denk, ik denk morgen vroeg al. En dan? En dan ben ik lekker thuis daarna. En ja, dan, ja, dan even goed, goed beter worden, goed fit worden, dat is het belangrijkste. En dan, uh, en dan een verdere planning maken voor de rest van het seizoen. Want het seizoen is natuurlijk uh, nog lang, uh, er komen nog mooie koersen aan. En uh, ja, even een nieuwe planning maken nieuwe doelen stellen. Verwijs jij je jezelf eigenlijk iets? Uh, nee, mezelf niet. Ik, ben niet. ik kwam heel goed aan, uh, ik voelde me heel goed. De eerste etappes gingen ook goed, de vlakke etappes. En uh, ja, als je dan ziek wordt, heb je, heb je zelf niet in de hand. Uh, iedereen staat zo scherp, er hoeft maar wat te gebeuren en je wordt ziek. En uh, ja, dat hoort er ook een beetje bij topsport. Domme pech is het eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Contact, contact, contact, contact, contact, contact met Cornelis. Hoi, ik ben Michel. Ben blij dat je nog opneemt, Michel met Jeroen. Ja, dat komt er ook uit mijn telefoon. <laughs> en dat je nog prik hebt. Hè? <laughs> ja, het moet hè. Zeg, je had wel een, wat een en ander verwacht, de Tour de France. Maar, maar, maar dit jaar, dat kon, kon echt niemand voorspellen. Nee, vandaag is er wel een van uh, de... Ja, ik zal niet zeggen de zwarte dag mijn ploeg, maar kan je loopbaar. Maar het is toch niet uh, een van de betere dagen. Oh, oh je hebt wel de bolletjestrui hè? Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, maar... <laughs> Ja, we hebben hem wel, maar we moeten maar kijken hoe Johnny uh, natuurlijk uh, morgen doorkomt. Ja. 32 hechtingen. Ongelooflijk. Dat is uh, niet niks natuurlijk. Ben je al een beetje ja, bekomen he? van de schrik eigenlijk? Nou, ik, ik was eigenlijk natuurlijk het gebeurd en uh, ja, dan ben je heel actief, want uh, ja, de adrenaline dat, uh, ja, er gaat zoveel door je heen. Je bent heel actief en ja, dan kom je in het hotel aan en dan ga je beseffen uh, hoe, die, hoe die erbij lag en hoe die bloeide en ja, dan, dan schrik je toch wel. Ja. Maar ik, ik begreep dat je zelf ook nog een beetje in, in verstrikt raakte in die, die, dat prikkeldraad? Of viel dat mee? Ja, nee, ik, uh, ik dacht wel nog iets atletischer was. Maar dat is volgens mij twintig jaar <laughs> geleden dat ik er nog zo overheen sprong. <laughs> nou ja, ik moest een... Ik moest een uh, ja zijn hele broek was uh, natuurlijk stuk. En ja. uh, ik, ik moest natuurlijk even snel een broek pakken. Nou, ik stond in het weiland en ik moest over dit hekje springen. Maar ik sprong niet meer zo hoog. <laughs> dus ik bleef een beetje hangen in het midden. Ben je ook gehecht <laughs> of niet? Nee, nee, dat viel gelukkig mee. Nee. Ja, dat heb ik ook niet gevoeld. Ja... De prioriteit was om Johnny zo snel ook op de fiets te krijgen, maar ja, we verloren zoveel tijd. Tja, maar uh, dat was je prioriteit natuurlijk. Was de andere gedachte van, uh, ik wil die chauffeur wel aanvliegen van die auto? Ja, op dat moment, hè, ik, ik reed natuurlijk vijfde auto. Ja. En er rijden nog twee commissarissen voor en links rijden er veel uh, gastenwagens en uh, van de Franse televisie nou dan blijkt. Zie je daar het probleem? Ja, ja dus ik, ik, ik heb hem eigenlijk alleen door de lucht zien vliegen in één. En eigenlijk de oorzaak op dat moment nog niet gezien. Dat heb ik eigenlijk, pas, eigenlijk net pas uh, anderhalf uur geleden in het hotel uh, voor deze gezien. Ja, Ja, dan zit je wel heel erg. En dan uh, moeten we eigenlijk nog blij zijn dat hij er zo vanaf komt. Want voor hetzelfde het leggen, er, uh, ja, is het, gewoon, het leggen er drie henners onder een auto. Ja, zo moet je het eigenlijk bekijken. Het is niet meer een ongeluk in de tour, maar het is, gewoon, het, het is, echt, een, het is echt een ongeluk. Uh, waar het eigenlijk ongelooflijk is dat, dat, dat uh, iedereen nog doorfietst. Ja. ja, maar ik denk ook, ook uh, Ja, die, die henners in de kopgroep hebben de natuurlijk wel beseft. Uh, maar ja... Veel kleurdag naartoe kan zijn gele trui. Ja. En, uh, ja, Fletcher ja, is nooit meer teruggekomen. En die andere jongens, ja, die zijn gewoon uh, door gaan rijden. Maar in het peloton hebben ze nooit beseft uh, wat er gebeurd is, natuurlijk. Er waren wel natuurlijk heel rare blikken van, uh, ja, hoe Johnny eruit zag natuurlijk. Want, ik, ja, ja. Ik heb nooit zoveel bloed op iemand zijn benen gezien. Ik weet niet of je de foto's gezien hebt. Ja, op zeker. Beelden. ja zeker. Ja, dat was toch wel angstig. En, uh, maar ja, achteraf valt het, ja, 32 hechtingen. Ik weet niet of je het over meevallen kan praten. Maar, <laughs> ik denk dat zelfs het prikkeldraad nog een, een ents val. Uh, eigenlijk nog een beetje zijn redding geweest is. Ja? Ja, want als je goed kijkt, het breekt eigenlijk een beetje zijn vallen volgens mij met het prikkeldraad. Als hij echt, op het, uh, echt nog dieper valt, gewoon zonder, uh, gewoon echt op de grond, dan, uh, ja, dan heb je misschien wel meer. Ja. Hey, de, en de dag begon natuurlijk, worden er met, begon natuurlijk ook beroerd met het afstappen van een boutje pols Ja, dat was natuurlijk een drama. Ik, dat is voor mij ook het ene uit, dus het andere uit. Dus de, of hij werd natuurlijk heel vroeg gelost, euh, ja en uh, ja, probeer op een weer te praten, maar de blik in zijn ogen die was zo leeg. En uh, ja, ik haal hem al voor de eerste keer in, toen dus zat hij te huilen op de fiets. En dan een beetje door durf, willen praten. Van, uh, ja, we hoopten eigenlijk dat er een kopgroepje weg zou rijden met uh, iedereen zou gaan piezen. dat hij daar misschien de aansluiting weer kon maken, maar het uh, was gewoon helemaal leeg. En... Ik zal het moment ook niet gaan vergeten dat we elkaar aankijken. En uh, ik, heb, ik heb gelukkig zelf wat nieuw zeggen van jongens, stop ermee. Dat, uh, hij keek, keek hem aan en hij kreep in zijn rem en uh, ja, stapt af. Oh ja. Dus dat was wel heel emotioneel. E uh... e echt een rot moment, want hij, hij begon zo goed, dat was lekker in vorm. Ja, en partijen, werd... hij, hij, is, hij is natuurlijk geen man van de hele vlakke rit, uh, was hij redelijk door de vlakke rit heen gekomen zonder valpartijen. Ja, ja dit was ook een rit die hij uitgezocht had eigenlijk, maar ja, als je ziek bent, uh, was gewoon echt helemaal, helemaal op. Dat dus gaat... dat was een drama en ja, dan, uh, dan zit Johnny hier ontsnapping. Dan rijdt Woutje met mij mee in de auto het peloton voorbij. Ja, en dan zit je achter de kopgroep en dan denk je weer aan de bolletjeskrui. En, en in een later stadium, de, ja, begonnen we nog in te geloven in een ritzegen. Ja, nou, ik hoorde later hem ook nog, hij zei van ja, het beste was er wel vanaf. Ja, maar dat besicht niet wel maar ik denk dat bij alle vijf het, uh, het beste wel af is natuurlijk. Ja. En dan komt het krak boven drijven. en uh, ja, dat heeft niet dan toch wel. Ja, maar die L.L. Sanchez heeft de natuurlijk nog wel... een hele sterke indruk in ja, ieder geval. Ja, dat is zeker ongelooflijk, maar die, ja. die Sanchez die deed natuurlijk helemaal niets. Zeg, morgen rustdag, ben jij ook wel aan toe, heb ik zo het vermoeden? Ja, het, het, uh, af en toe het emotionele en uh, het zijn lange dagen en uh, vooral nu zeg maar het emotionele, dat hakt ik toch wel even in hoor. dus ja. uh, morgen rustdag is toch wel lekker. En... Maar als ik zou morgen moeten rijden, ja dan hopelijk wel weer af <laughs> Ja, tuurlijk, maar rustig, eh, dan rij je ook weer wat voorzichtiger, gebeuren er gebeuren geen ongelukken. Nee, precies. Eh, daarnaar, dan zijn we weer beter geconcentreerd. Wat ga je doen morgen? Ja, het is, het is natuurlijk na een hele eklige avond geweest. We zitten nu net pas te eten. Dus uh, we gaan de planning van morgen de dag even maken. We hebben natuurlijk een persconferentie. Ja. En uh, ja, iedereen zal lekker een rondje gaan fietsen even nog. En ik hoop dat Sony ook uh, op de fiets kan. Dus uh, ja, we gaan, gaan het beste van open. Oké, okay, Michel, neem een borrel en ga lekker slapen ja. zometeen. Ik spreek je morgen Vindt weer. Oké, okay, dankjewel. Hoi, Michel Hoi. Cornelissen. Hij ligt de wonden samen met zijn ploeg natuurlijk. Zo direct het oog. En ik weet niet meer door wie dit gepresenteerd gaat worden. En wij zijn er morgen weer. Vanaf tien uur. Tot dan. Dan kom je tot Twee Dingen. Zoek. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken.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 dit tot uw verbeelding, dan bent u bij de Robeco zomerconcerten aan het juiste adres. Met in juli en augustus als zo'n 20 jaar concerten in het concertgebouw, meet and greets met topartiesten, dineren in het zomerrestaurant en een spetterend Robeco Jazzcafé. Kijk voor meer informatie op www.robeco Robeco, the investment engineers. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curacaonoordgjazz.com.